De KLM heeft snel zo'n 100 nieuwe piloten nodig. De vliegers zijn nodig doordat de luchtvaartmaatschappij... met twee nieuwe types toestellen gaat vliegen. Ook gaan er binnenkort veel KLM-piloten met pensioen. Momenteel zijn er veel werkloze piloten. Alleen al op de wachtlijst van de KLM Flight Academy staan 1200 mensen. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers waarschuwt... dat er nog veel jonge piloten werkloos zullen blijven. De Alhura-universiteit in Den Haag wordt verdacht van het vervalsen van diploma's. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De Islamitische Universiteit zou meer dan 100 bachelor- en masterdiploma's hebben vervalst in de periode van april 2007 tot en met juli 2010. Het bestuur was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Dinsdag is de rechtszaak tegen de stichting achter de Alhura-universiteit. Het aanbod van de Alhura is vergelijkbaar met andere universiteiten. Sinterklaas komt vanmiddag aan in Groningen. Rond half één, als alles goed gaat, legt de stoomboot aan in de Zuiderhaven. Volgens NOS-verslaggever Martijn van der Zander stonden er rond half negen al kinderen te wachten. Na een tocht door de binnenstad wordt de Sint vanmiddag ontvangen door waarnemend burgemeester Ruud Vreeman. Of Sinterklaas en de Zwarte Pieter op tijd aankomen is onduidelijk. Het Sinterklaasjournaal meldde gisteren dat de stoomboot de verkeerde kant op vaart. Het weer, op veel plaatsen is het nog mistig en fris. Geleidelijk trekt de mist overal op en breekt soms de zon door. Het wordt 5 tot 10 graden. Morgen overwegend bewolkt en soms druilerig. Na het weekend ook wat regen en vanaf woensdag wat kouder met nachtvorst. Dit was het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie. U hoort het al in het weerbericht. Het is mistig buiten. In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg komt nog plaatselijk dichte mist voor. En er staan files door werkzaamheden op de A7 richting Zaandam. Voor het knooppunt Zaandam 3. De werkzaamheden zijn op de A8 richting Amsterdam. Bij Oostzaan staat ook 3 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Breda staat tussen Nieuwendijk en het knooppunt Hooipolder in totaal 5 kilometer. Want er is een ongeluk gebeurd.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 De podium cadeaukaart is een origineel cadeau Hij is inwisselbaar voor bijna ieder soort van show Je kan ermee naar musicals of Claudia de Brei Maar wat het allerleukste is, je kan ermee naar mij Je kan als je dat wil ook naar het concerten of toneel De podium cadeaukaart is zo multifunctioneel. Maar als je echt iets magnifieks en schitterends wilt zien Dan ga je met je podium cadeaukaart doen cadeau Ook dikke pret, de podium kaart in het kerstpakket Kijk op podiumcadeaukaart.nl Profiteer nu van de introductieactie van Zwitserleven Maansparen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 Cross, kamer kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Nederland uit de recessie... Het schijnt dus beter met de economie te gaan. Misschien dat we vandaag iemand aan tafel hebben... die ons precies kan aanwijzen waar dit mirakel zich precies voordoet. Hoe dan ook, we hebben hier topspecialisten... op economisch terrein aan tafel. De voorzitter van de grootste vakcentrale FNV, Ton Heerts... is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. En we verwelkomen twee financieel specialisten uit het parlement. Corine Wortman van het CDA zit in het Europees Parlement. Goedemorgen. Goedemorgen. En Carola Schouten van de ChristenUnie is hier doogpartner van het kabinet uit de Tweede Kamer. Goedemorgen, mevrouw Schuart. En als u ons zou willen kunnen zien, dat kan. troskamerbreed.nl en natuurlijk ook op Politiek24. Zaterdagkranten. Nou, We pakken het AD er even bij op de voorpagina. Groot SBS begint gokzender. Nou, SBS, dat is een commerciële zender... onder andere in handen van uh, de uitgeverij Sanoma en uh, John de Mol. En die willen uh, in 2015 uh, ons laten kijken naar die zender... en dat we dan de hele dag zitten te gokken... en uiteraard waanzinnig veel geld verdienen... wat heel erg handig is in crisistijd. Uh, mevrouw Schouten, uh, kan u al bijna niet wachten... Nou, ik kan, ik kan niet wachten tot dit plan van tafel gaat. Ik heb begrepen dat SBS eerst aankondigt om met een vrouwenzender te komen. Maar als dan eenmaal de plannen van uh, staatssecretaris Steven uh, echt doorgevoerd worden... wat overigens nog maar de vraag is. Maar goed, die is daar nu mee bezig om ja. de gokwet te legaliseren. Precies, want dat is vrij, hè? straks die, die, die. Nou, dat moet nog maar blijken, want dat wetsvoorstel is nog niet ingediend bij de Kamer. Dus dat moet ook nog helemaal behandeld gaan worden. Uh, maar goed, we weten wel wat de plannen van Teven zijn. Uh, en uh, ja, als je nu ook dan van uh, de, de branche die gaat dan wel mag dan mogelijkheden krijgen om meer uh, te gokken, tegelijkertijd moeten ze gaan bij uh, meebetalen aan de verslavingszorg, want uh, ja ze rekenen er toch wel mee dat dan het aantal verslaafden... ook wel toe kan nemen. Dat vind ik een hele cynische benadering. En we onderschatten echt het probleem van gokverslaving. Ik kan hier, niet alleen, ik kan hier alleen maar uit opmaken... dat het SBS te doen is om veel geld te verdienen. 12 miljoen? Nee, ja. zelfs 19 miljoen in twee jaar tijd... denkt de zender hiermee te kunnen verdienen. Een realistisch bedrag staat er nog bij in het krantenverhaal in het AD. Ja, maar dan denk ik van je bent als tv-zender opgericht. Als je het dan op deze manier uh, je geld moet gaan vergaren... dat lijkt me bijna een noodgreep... En en ook echt een noodgreep die heel erg fataal kan zijn voor mensen. die dus juist bevattelijk zijn voor gokverslaving. Ja. Dat is echt een heel slecht plan. Ja, Nou, het zijn plannen, meneer Heerts, die uh, uh, mogelijk worden. omdat het staatsmonopolie op gokken wordt opgeheven. Dat is, on dat is uh, min of meer onder druk van Brussel. Uh, komt dat tot stand. Uh, wat vindt u van die plannen? Nou, ik denk dat. Uh... Wat mevrouw Schouten zegt, die plannen moeten nog door de Tweede Kamer. Ik denk dat heel Nederland zich goed moet realiseren... dat achter deze plannen van, uh, van de heer Teven een gevaarschuil gaat... omdat eigenlijk al het gokken met, met uh, alle loterijen uh, uit de Goede Doelenwereld... zoals Oranjefonds, Printwennart Cultuurfonds... maar ook uh, de gezondheidsfondsen. Dat is allemaal in één wet, de wet op de kant spelen. Dat wil uh, Fred Teven uh, liberaliseren. En daarmee wordt liberaliseren niet, betekent vrijstellen voor anderen. He? Ja, ja, het betekent eigenlijk dat honderden miljoenen... Uh, die nu nog naar Nederlandse goede doelen gaan... mogelijk ook in andere handen komen. Ook van, van, van Maltese firma's, van Cyprioten, noem het maar op. En dat komt omdat er een probleem is met het online gamen. Dus heel veel uh, gokactiviteiten vinden nu onder water plaats. Dus illegaal. Dat het kabinet daar wat aan wil doen, begrijp ik wel. Uh, maar je moet niet het kind met het badwater weggooien. En dus bijna driekwart miljard maatschappelijk goede doelen geld nu als het ware herverdelen. via een, een soort nieuwe, uh, nieuwe wet. Die eigenlijk alleen maar de commerciële activiteiten promoot. Ja. Nou ja, en, en, nou, u noemt het zien. ik noem het schandalig als je zegt van nou ga maar eerst lekker gokken en dan doe nog een paar euro in, in de pot voor uh, als het er al fout gaat, voor de verslavingszorg. Ja. Het uh, is echt onderschat uh, dat als je er een keer aan verslaafd bent... dan, uh, dan kom je er niet snel meer af. Hoe komt het dat u er zoveel van af weet? Want het komt er allemaal zo makkelijk uit bij u. Nou, in mijn periode in de Tweede Kamer was ik justitiewoordvoerder en toen kreeg ik veel mee. Want toen had de heer Teven dat al als Kamerlid uh, in, zijn, in zijn hoofd zitten. Ja. Dus toen hebben we daar veel over gesproken en deed mijn collega Leo Bouwmeester de wet op de kant spelen. Maar naast mijn nvv voorzitterschap ben ik ook een directeur van een van de goede doelenfondsen van, die, uh, van ons in dit land. En daarom hou ik me er ook met iets meer dan belangstelling mee bezig. En in die functie is dit ook een hele duidelijke waarschuwing die u vandaag afgeeft. Zeker. Uh, Nederland moet goed opletten. Het gaat over honderden miljoenen maatschappelijk geld. Niet alleen naar de goede doelen in, in cultuur en het Oranjefonds en zo. Maar ook in de hele sportwereld. Die, wordt, die drijft eigenlijk ook op uh, heel veel geld uit de lotto. En op het moment dat je daar de deuren openzet naar buitenlandse firma's. Of, of andere commerciële partijen. Zoals in dit geval SBS6. Dan is dat heel gevaarlijk. Ja, er staat honderden miljoenen. Euro's staan onder, uh, onder druk die we niet meer in, uh, in eigen land besteden. En voor wie zal dat vooral gevaarlijk zijn? Want welk goede doel bent u bijvoorbeeld bij betrokken? Uh, ik ben met het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. Die subsidiëren ongeveer het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Heel veel herinneringen. Westerbork, uh, kamp Westerbork, kamp Vught, oorlogsmusea, verzetsmusea. Maar dat raakt heel veel musea heel veel maatschappelijk werk en heel veel gezondheidsfondsen. En u zegt, die komen in gevaar als dit plan van SBS... en de plannen ja. van uh, staatssecretaris Steven doorgaan. Ja, het plan van SBS moet ik uh, verder nog lezen. Maar ik weet wel dat die, die hele wereld erachter... dat is de wijziging van de wet op de kant spelen. En ik hoop dat de Tweede Kamer zich nog wel drie keer achter de oren krabt voordat ze hiermee instemt. Ja. Even naar mevrouw Wortman. Uh, dit is wel, deze liberalisering gebeurt onder druk van uh, de Europese wetgeving. Nou ja, ik zie meer een uh, staatssecretaris Steven die zijn eigen agenda, namelijk die liberalisering... die die al heel lang wil... dat hij die, die nu probeert door te zetten... met het argument... het moet van Europa. Kijk, staatsmonopolies... Dat, dat mag niet, want dan geef je eigenlijk... partijen niet gelijke kansen. Maar reguleren, dus zeg maar... Uh, zorgen dat uh, uh, onze goede doelen uh, wel hun bestemming krijgen... Uh, en ook alle nadelen van gok gokverslaving tegengaan... dat kan Nederland prima reguleren. En ik moet nog zien of Steven dat ook gaat doen. En dat zal voor het CDA een belangrijke toetsteen zijn. Ja, Nu is het uh, Heerst uh, van de Partij van de Arbeid toch nog steeds een beetje. Hè? Dat klopt. Toch, meneer Heert? Nou, ik, ik ben lid van, van voetbalverenigingen. Maar onder andere ben ik ook lid van de vereniging PvdA. Ja, maar ik is... doe daar verder weinig. Nee, oké. Okay. Maar goed, uh, als oud-Kamerlid... is het signaal van u toch heel duidelijk een waarschuwing. Nou, mevrouw Wortman doet dat ook. Maar Caroline Schouten, u bent uh, ja, gedoogpartner... wordt niet door iedereen helemaal geapprecieerd bij de oppositie. <lacht> maar u zit toch met één been in dat kabinet. Uh, dus u heeft echt meer dan uh, weinig invloed. En wat betekent dat concreet dan, dit, bij dit onderwerp? Nou, wij hebben hier geen afspraken over gemaakt, maar als die... Als ik die invloed kan aanwenden om dit plan van tafel te krijgen... dan zal ik dat absoluut niet laten. Maar ik wil ook even nog terugkomen op de heer Heerts. Want hij heeft inderdaad aangegeven dat de PvdA daar altijd... een vrij strikte lijn in heeft gevoerd. Lea Bouwmeester, de woordvoerder voor de wet op de kant spelen ook. Maar dit plan komt natuurlijk wel naar buiten uh, vanuit het kabinet... waar ook de PvdA zitting in heeft. Um, uh, roept de heer Heerts hier nu dan op om ook de PvdA te zeggen... stop daarmee en laat dit plan gewoon niet doorgaan? Goeie heer. vraag. Nee, ik, ik roep niemand op, want dat is echt. Mevrouw Meili vos is nu de woordvoerder. Uh, ik zit hier als FNV-voorzitter, dus moet dat even goed zijn. Nee, maar is PvdA lid? Nou, dat weten ze dus al wel wat ik ervan vind. Nee, dat weet, ja, zij misschien wel, maar wij willen het allemaal ja, weten. Ik heb er nog niet met mevrouw Vos over gesproken. Maar nou, Dat was duidelijk. Kunt, ja, ja. wij Nou, oké. Okay. Wat uh, moet de volgende vraag zijn, mevrouw Schouten? Dat moet de volgende vraag zijn. Ja, de vorige ik... vraag is namelijk zo'n goede. Ja. Ja. Nou goed, laten we een ander onderwerp uit de kranten erbij nemen. In uh, de Telegraaf en ook in het FD. Een, beide kranten komen met grote artikelen... over de mogelijke samenwerking van de anti-Europa-partijen uh, binnen Europa. Ze zouden uh, gisteren met z'n allen in Wenen aanwezig zijn geweest... om het praten te overleggen... over hoe ze hun uh, verzet tegen Europa kunnen gaan vormgeven. In de Telegraaf uh, verbaast oud-PVV-Tweede Kamerlid... Louis Bontes zicht erover dat Geert Wilders daar niet bij was. Hij zegt van ja, dit was nou een kans om daar iets mee te doen. Maar hij was er niet. Uh, mevrouw Wortman, hoe wordt daar in het Europees parlement tegen aangekeken? Deze samenwerking tussen anti-Europese partijen uit verschillende landen. Mooi. Van Europese samenwerking. Nou ja, mijn ervaring met die partijen in het Europees parlement is dat ze het allemaal eens zijn als het gaat: uh, we zijn tegen Europa. Maar vervolgens hebben ze toch allemaal hun eigen agenda. En uh, bijvoorbeeld de Britse uh, anti-Europeanen, de UKIP, ja, die zouden absoluut niet met uh, Le Pen. De, de Franse uh, nationalisten uh, in één partij willen, ja. uh, willen gaan zitten. De Denen, hebben, de dat Denen ook hebben dat ook gezegd. Die hebben nu een goede samenwerking met de Zweden. En uh, met z'n allen hebben ze het al een keer geprobeerd. Want je moet uh, zeven partijen hebben van zeven landen om een fractie te vormen. Uh, maar als ze dan. Toen, binnen de kortste keren stapte er één uit. Uh, en en was dat weer, ging dat ten onder. En ja, wat ik. Als, ik, als Louis Bontes dus gelijk heeft... dat Wilders niet mee wil doen aan de partijvorming... denk ik dat hij eerst nog eens goed wil afwachten... van wat gaat die verkiezingen opleveren... en dan kijken of ze een fractie kunnen vormen. Ja, maar, maar dat goed. betekent ja. wel dat een stem op Wilders... Is een stem op Marie Le Pen. Dus uh, dat moeten Nederlanders zich wel goed uh, realiseren. Nou ja, goed, er is uit een enquête van Even Daag van de Week gebleken, ook onder PVV-stemmers. dat veel PVV-stemmers daar helemaal niet zoveel moeite mee hebben. Dus ja, en dat blok, dat vorm je voor de verkiezingen. En als er dan ruzie komt na de verkiezingen, ja, ja wie dan leeft, wie dan zorgt. Ja, dat, uh, uh, uh, dat is juist. Uh, maar we, we, moet, we staan nog aan het begin uh, van die campagne. Die gaat volgend voorjaars plaatsvinden. En ik hoop dat we een goede inhoudelijke campagne gaan voeren. En niet alleen maar we zijn ervoor of de tegen. Zodat dit soort, uh, waar, waar Wilders dan werkelijk mee in zee gaat. Hè, ook uh, anti-Israël uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, wat, wat ook een, een, een, een belangrijk punt is uh, voor uh, Front National, de Fransen. Ja, dat Wilders. dat soort punten ja. wel goed uh, ja. op tafel komen. Komen, dus de mensen weten waar ze op gaan stemmen. Ja, mevrouw Schouten, uw partij, de ChristenUnie, staat vrij kritisch tegenover de Europese Unie als instituut. Uh, wat zegt dit eigenlijk voor uh, uw koers straks bij uh, verkiezingen? Want het is of tegen uh, die Europese Unie of voor en er een beetje tussenin, denk ik, zullen kiezers niet zo gauw 1, 2, 3 snappen lijkt me. Dus wat, wat, wat moet je hiermee als partij in een strategie? Nou, ik denk juist dat je als partij altijd de plicht hebt om kritisch te kijken naar allerlei ontwikkelingen. Dat geldt in de Tweede Kamer, dat geldt ook in het Europees Parlement. Um, en onze partij is niet uitgesproken anti-Europa. Wij zien ook wel een aantal zaken die je zeker op Europees niveau zou moeten regelen. Maar wij, wij leggen wel de vinger bij de snelheid waarmee nu een aantal bevoegdheden naar Europa worden gebracht. Mm -hmm. um, en daar zit voor, voor het grootste deel de pijn. En ik denk dat je, als je het allemaal maar als parlementariër... maar laat gebeuren, dat, dat je dan je rol niet serieus neemt. Je moet absoluut goed kijken naar wat er gebeurt... en daarop benoemen wat je daar niet goed ja, aan vindt. Maar met welke stroming, als ik dat zo mag vragen... voelt u zich dan op dat inhoudelijke Europese discussiepunt... het meest uh, verwant met de stroming van de anti-Europeanen of wat uh, bijna als geld wordt gebruikt... met name door uh, Wilders en uh, Le Pen. Of, uh, Le Pen noemt het Europiest en uh, uh, Wilders noemt het Eurofiele. Uh, welke kant voelt u zich het meest verwant? Ja, wij Geen van beide, wij hebben onze eigen koers. De, de euro-realistische koers, als we het zo kunnen noemen. eurorealisten En wij zitten ook in een fractie met, uh, uh, met de ECR-fractie... zit onze uh, de ChristenUnie in. Dat zijn meer de Conservatives. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, uh, de partij uh, van David Cameron... De, die daar ook bij zit... En dat is geen antipartij. Maar dat is wel een partij die kritisch durft te benoemen... dat als hun veel bevoegdheden naar Europa gaan in een heel snel tempo... dat we zeggen, dat vinden wij geen goede ontwikkeling. De eurorealisten, die voegen we in in het rijtje van uh, verschillende namen. Oké, okay, hoe, hoe noemt u uh, uw koers straks, mevrouw Wortman? Uh, ja, meneer Boman, u doet nu eigenlijk mee aan discussie... die we niet moeten hebben, oh, van ben okay. je voor nou, of okay, tegen. Graag. Uh, oh. graag ga ik met u het debat aan waar Europa sterker moet zijn. En dat is eigenlijk, nu we het hebben over het oplossen van de crisis... is dat bij uitstek gebied waar we meer Europa nodig hebben. Ja. Oké, okay, nou, we praten er dus zo uitgebreid toch wel... Uh over verder, Maar dat doen we nadat we teruggekeken hebben op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Het is wat mij betreft een historische dag. Het is historisch omdat wat mij betreft vandaag de bevrijding begint. Nee, dit is geen fragment uit mei 1945. Ook niet uit 1918, want toen deden we niet mee. De bevrijding heeft deze week pas echt een gezicht gekregen. Het is waar dat que aujourd'hui dat het jour is. Een historische dag, zomer in november. Twee dagen na Sint Maarten en vlak voor de komst van Sinterklaas en een gekleurde Piet. Het is waar, in onze mediacratie spreekt men al snel over een historische dag. Maar de Frans-Nederlandse politieke alliantie was bijzonder. Voorzitter, ik maak graag van de gelegenheid gebruik om de belangrijkste Franse politica van dit moment, mevrouw Le Pen, heel hartelijk welkom te heten. Madame Le Pen, bienvenue, vraiment très cordial. Het uiterste van de pers en de PVV werd deze week gevraagd. Met Papa fume une pipe of Le chat est sur le piano, kom je bij mevrouw Le Pen niet ver. Bij de aanval op het monster Brussel is de voertaal Frans. Er was nog een bijna historisch moment. Het is het verwachte kleine plusje. Dat is natuurlijk goed nieuws. Dat betekent dat het herstel zich gestaag doorzet. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Dit is nog te zwak. 0,1 groei. Het werd geannonceerd als een kind met groeistuipen... maar in werkelijkheid was er meer reden de baby weer terug in de couveuse te doen. Een groei van 0,1 is zelfs met een leesbril niet goed waar te nemen. Maar groei is geen krimp. Zo positief zijn we ook weer wel. Het CDA wint overal, dus ik ben heel tevreden. Nog zo'n positivo. Op drie plekken, plekjes eigenlijk... won het CDA bij gemeenteraadsverkiezingen. Dus wie denkt bij het woord overal dat hij de verkiezingen heeft gemist... kan gerust zijn overal waren er helemaal geen verkiezingen. Maar ook hier geldt, groei is geen krimp. De verliezers zijn altijd teleurgesteld, dat hebben wij ook wel eens meegemaakt. En voor de PvdA gloorde heel even daarboven in Friesland hoop, want geen verlies. De VVD liet zich niet horen, althans, krimp is geen nieuws, groei wel. In hoeverre is dit een peiling voor hoe het er landelijk voor staat? Niets. En dan nog even een waarschuwing van PvdA-staatssecretaris Kleinsma. Want wie thuis zit in de bijstand zal aan de slag moeten. Kijk, er zijn mensen die bijvoorbeeld koffie schenken in een verzorgingshuis. Of er zijn mensen die om niet de tuin bijhouden van iemand die heel erg oud is. Je kunt van alles verzinnen. En over vrijwillig gesproken. Vrijwillig terug naar Somalië kan natuurlijk ook. Je kan gewoon terug. Je kan op dit moment gewoon terug naar Somalië. En dan word je echt niet meteen vermoord als je vrijwillig teruggaat. Attenderen wij tot slot nog even op een partij die volgens ons heel ver kan komen. Met een kort en overzichtelijk verkiezingsprogramma. Ja, het is eigenlijk een uh, hele bijzondere partij. Uh, kijk, we hebben eigenlijk geen ideologie. Gewoon concreet: wat zijn de belangen van de mensen? Daar komen wij voor op. Tros Radio 1. Tien van nu u luistert naar Troskamer trotskamerbreed... met als gasten CDA-Europarlementariër Corien Woortman... ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten en FNV-voorzitter Ton Heerts. Uh, om met u te beginnen, mevrouw Schouten... u zit uh, in bijna permanente onderhandelingen met het kabinet... over uh, begrotingen, over bezuinigingen, over draagvlak. Nu zijn we van de week uh, wakker geschud dat er sprake is van groei. De recessie is uh, voorbij, 0,1 procent. Uh, wij hebben er ook in het overzicht... Misschien wat badinerend over gedaan. Dus er kan ook minder bezuinigd worden. Tij gaat keren uitgeven, is het motto. Klopt dat allemaal? Nou, uw optimisme is wel aanstekelijk. Maar uh, nou ja, wat 0,1% groei, ja, dat is echt wel heel klein natuurlijk. En, uh, gelooft het is, u het trouwens, even tussendoor, gelooft u dat, 0,1%? Nou, je... ik, ik geloof wel dat het CBS gewoon wel op een, op een hele consistente manier meet. Dus die ja. zullen er ook al naar kijken. Weet u hoeveel dat bedrag eigenlijk is? 0,1 Nee, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Nee, dat, 200 uh, miljoen. Okay. En weet u de foutmarge in dit soort berekeningen? Ja, die is, ik geloof 0,1. Ah, nee. Ja, ja, ja. Nee, daarom, dus daarom is het een hele grote... Uh, ja, het is, het, ze zijn consistent in het meten. Die foutmarge die zit er natuurlijk altijd in. Ook op het moment dat er, dat er enige krimp is. Maar ja, dus we kunnen nog niet zeggen van... jongen, het gaat helemaal fantastisch met, uh, met de economie. Maar, maar met ik wel, al die mitsen en maren gelooft u toch in de groei? Nou, ik, dat zuiver staat, alleen het gaat veel meer om wat erachter zit natuurlijk. En dan zie ik wel dat de werkloosheid afgelopen jaar enorm is opgelopen. Nog nooit zo hoog als dat het eerder is geweest. Uh, en dat zijn zaken die mensen gewoon aan de lijf ondervinden. En dat zijn de echte problemen die we moeten aanpakken. Uh, dus dan kun je wel een hele lichte groei hebben. Uiteindelijk zullen de mensen ja, thuis daar nog niet zo heel veel van merken... als die werkloosheid erg opgelopen is. Ja, precies meneer Heerts. Want wat ons vooral opviel was de groei van de werkloosheid. En Carola Schouten zegt het al, niet zomaar, maar een heel erg veel beetje. Ja, dat is dramatisch natuurlijk, omdat elke dag, dat merken we ook bij de bond... elke dag mensen weliswaar vertrouwen zouden willen ontleden aan het feit dat het iets beter gaat. Maar de andere dag hebben ze toch de ontslagbrief thuis liggen... of is, is er een aangekondigd ontslag en dat is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Is het nieuws verkeerd uitgelegd deze week? Is accent nou, dat accent verkeerd ik, gelegd? Dat denk ik niet, want op zichzelf het is het verhaal... één zwaluw maakt nog geen zomer... maar 0,1 groei is beter dan uh, dat we weer in de min staan. Dus in die zin vinden we natuurlijk als FNV dat het op zichzelf uh, goed bericht is... Dat, de, dat het ietsjes aantrekt. Maar met al die miljarden bezuinigingen die er nog gaan komen... dat vonden wij al eerder en dat vinden we nog steeds... Uh, vinden we dat het, de, dat het kabinet nu zou moeten zeggen... inderdaad, er gaat een rem op de bezuinigingen. We maken dit land helemaal gek qua bezuinigen. Dus laat die groei nou een kans krijgen door een aantal... ...deze streuze bestuinigingsmaatregelen, ...om die te verzachten dan wel uit te stellen. Ik zie mevrouw Wortman meteen al schudden. Als, als hier gezegd wordt... ...een rem op de bezuinigingen... ...u bent juist van de strenge begroting. Nou, uh, ik ben... Uh, uh, ...ik reageer omdat... Uh, ...het alleen maar kijken naar de cijfers... Uh, ...dat is fnuikend. En uh, wat we nu uh, zien is eigenlijk... trend de goede kant op, maar het blijft code oranje. En wat doet het kabinet? Dat zijn uh, belastingverhogingen, eh, een relatief groot deel belastingverhogingen... ...en eenmalige maatregelen om geld vrij te, te maken. Ja, daar help je structureel uh, de economie niet mee op gang... ...en de mensen niet aan een baan. En dat is eigenlijk ook de lijn uh, die uh, Eurocommissaris Reen uh, uh, kiest. Ga nu structureel hervormen en dan krijg je een kleinere overheid en dan krijg je ook economische groei. Dus bezuinigen is niet een doel op zich... maar is een uitkomst van structurele maatregelen als je het goed doet. Ja. En daar faalt daar het kabinet. Reageer daar eens op, Tom. Ja, die structurele maatregelen die, die, die zijn genomen. Er zijn een aantal akkoorden gesloten, waaronder het sociaal akkoord... Nou, dat ligt best wel onder vuur uh, op een paar thema's... maar niet op het hoofdthema dat we de arbeidsmarkt... fundamenteel hervormen vanaf 2016 tot 2020. Uh, dus die structurele hervormingen die zijn er uh, in ieder geval... op het terrein van de arbeidsmarkt. Doorgeschoten flex wordt aangepakt. staat tegenover uh, dat de WW iets wordt aangepast... en de, uh, de, de ontslagvergoedingen worden omgezet... in van werk naar werk trajecten met transitievergoedingen. Betekent dus dat al die maatregelen wel genomen zijn... en toch gaat het kabinet uit een soort uh, bezuinigingsdrift... daar mee door. En dat lijkt ons niet het goede plan. Je hebt eigenlijk een gifcocktail in ons land. En in de zorg. En, en, en ook die werkelijke onzintaal van staatssecretaris Kleinsma Die weer mensen in de bijstand. Die moeten dan koffie schenken, eh, drollen rapen, eh, tuinen onderhouden... terwijl dat voor een deel ook verdringing is. We hebben 700.000 werklozen. Stop daar nu eens even mee en laat de Nederlandse economie herstellen. Dat is ook de reden dat we oprecht en overtuigend... een grote manifestatie starten op 30 november. Ja. Koopkracht en echte banen. Ja, nou Daar komen we zo nog wel uitgebreid over. Ook op dat punt van die bijstand. Maar even toch naar die economische situatie en de... de, de de politieke koers, mevrouw Schouten... want daar heeft u hoe dan ook, omdat u in dat permanente overleg zit... met de Partij van de Arbeid VVD-coalitie, invloed op. He, raakt u, u die woorden, in dit geval van Ton Heerts in dit verband... voor die gekmakende bezuinigingen? Nou, het is telkens een balans balanszoek inderdaad voor de goede maatregelen... om de economie weer op orde te krijgen. En Want ook... u vond, om u in de reden te vallen... ook ja. die 6 miljard eigenlijk veel te veel als ChristenUnie? Nou, wij, zagen, wij hebben toen gezegd... Van wij zien niet hoe je aan de ene kant inderdaad de lasten kunt verlichten... en tegelijkertijd ook zoveel aan bezuiniging kunt ophalen. Nou, juist tijdens de onderhandelingen bleek dat we wel onze doelen hebben kunnen halen. De lasten zijn wel omlaag gegaan ten opzichte van de kabinetsplannen. De koopkracht voor gezinnen konden we op peil houden. Dat waren allemaal belangrijke thema's... Voor de ChristenUnie, Daarom zijn wij ook aan tafel gebleven. Mm. En dan. me op... heeft, als ik u ook even in de reden mag vallen. Ja. U heeft wel meegewerkt aan wat Ton Heerts noemt: de Gifcocktail. Ja, daar lopen dan de, de meningen uiteen. Want juist als de heer Heerts kijkt ook wat er in het pakket zit... dan heeft hij uh, 400 miljoen voor uh, jeugdwerkloosheid uh, gekregen. Dan is er anderhalf uh, miljard lastenverlichting volgend jaar. Dat zijn allemaal zaken die we juist heel bewust hebben geregeld... om ervoor te zorgen dat juist die arbeidsmarkt weer kans krijgt. Dat mensen weer een kans krijgen op een baan. Uh, jongeren. Uh, en wat mevrouw Wortman zegt, dat, dat intrigeert mij wel. Want die zei, uh, de hervormingen moeten centraal staan... Terwijl toch juist vanuit Brussel continu... Het, eh, puur het, naar het bedrag wordt ook gekeken wat je ophaalt. Die 3%-norm. Ja, dus dan zou ik, ik zou er helemaal voorstander voor zijn... om ook veel meer naar de hervormingen te kijken. Daar heeft Nederland al een aantal stappen gezet. Op de woningmarkt, op de pensioenen. De arbeidsmarkt komt eraan, inderdaad. Maar is het niet en... zo dat Nederland uitstel heeft gekregen... omdat het met die hervormingen wel de goede kant op gaat... en we hebben nog niet helemaal het juiste bedrag behaald? Daarmee is Brussel toch al min of meer tegemoet gekomen? Deze keer zijn ze daar inderdaad wat ruimer in geweest. Zijn ze hebben ze echt het, het bedrag vastgezet, de 6 miljard en niet de, de 3 procent. Maar ik zou er wel voor naar willen kijken dat je veel meer rekening houdt ook of landen echt aan het hervormen zijn. Als ik bijvoorbeeld Frankrijk mag nemen, Frankrijk loopt met de pensioenen nou niet voorop qua hervormingen, die krijgen dan een plusje omdat ze dan in één jaar uh, hun begroting dan net wel op orde hebben. Maar dat is veel kwetsbaarder dan in Nederland, waar we wel die structurele hervormingen aan het nemen zijn. Ja, mevrouw Wortman. Um, nou, het gaat... Uh, om hervormingen die, die uiteindelijk wel natuurlijk tot ook een kleinere uh, overheid leiden. Hè. Uiteindelijk minder belastinguitgaven, minder uh, uh, uh, de schuld en schuld op orde brengen. Dat is uiteindelijk wel het doel wat, wat we willen bereiken. Want uh, we kunnen wel natuurlijk die grote uitgaven houden. Maar dat moet allemaal via belastingen weer opgebracht worden. En de benadering van Olly Reen, de eurocommissaris, die uh, wij van harte ondersteunen, is. De begrotingspout pak die structurele hervormingen en dan krijg je die begroting ook op orde. En wat het kabinet doet is precies de andere kant op. Die gaat optellen tot 6 miljard. Houd je touwtje, alleen kijkend naar volgend jaar. En dan zeggen, hier zijn we. En dat is gewoon niet de goede benadering. En daardoor krijgen we ook die werkgelegenheid hier in dit land niet op gang. Ja, mevrouw, word maar even, even tussendoor. Het is wel goed om vast te stellen. En ik citeer wat dit betreft ook graag de NRC in een commentaar vandaag. Die zegt, we moeten inderdaad nu wel beseffen dat het Brussel is, hè, voor sommigen het monster Brussel... Brussel is wat echt wel kijkt of die begroting van ons goed is... of anders uh, wordt die teruggestuurd. Je moet het beter maken. Hè. Wij gaan ja. er, althans in Nederland, niet helemaal zelf meer over. Uh, wij krijgen Gewoon inderdaad, een, we krijgen inderdaad een, een rapportcijfer, code oranje, uh, voor Nederland... Ja. Uh, dat is wat wij zelf met elkaar gewild hebben. Uh, van harte ondersteund. Nee, okay. Ook door een brede meerderheid in de Tweede Kamer. En wat, wij eigenlijk, ja, wat je een beetje ziet in de, in, in de Nederlands publieke opinie. Is we vinden wel dat we naar, streng moeten kijken naar alle andere landen. Maar Nederland, ja, wij moeten eigenlijk altijd een oké okay krijgen. Ja, zo werkt het niet. Daarvoor zitten we zelf ook te veel in zwaar weer. En niet alleen wij, bedoel, eh, landen als Frankrijk en Italië... bedoel, daar, die zijn er nog veel slechter aan toe. Ja. Maar die willen we ook dat die op de vingers worden getikt als het nodig is. Ja, toch nog heel even naar Ton Heerts. U zei het daarnet, eh, die grote demonstratie hè, die eraan komt, 30 november. Ja. Uh, dat is tegen het beleid van het kabinet. Uh, maar ja, het kabinet heeft wel onlangs een begrotingsakkoord gesloten met een deel van de oppositie. Daarom zegt men nu is het een stuk rustiger geworden in Den Haag. U bent een beetje laat met die demonstratie. Nou, het is een aftrap van de campagne. Gaan maar wat we in... denkt u nog te kunnen bereiken? Want inmiddels, he, nou ja, de rust in Den Haag betekent gewoon partijen zijn het met elkaar eens. Zo ja, gaat het worden veel, uitgevoerd. Heel veel van die maatregelen moeten nog worden omgezet in wetgeving. En die wetgeving komt natuurlijk nog wel uh, langs in de Tweede Kamer. Nou, we gaan natuurlijk richting gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Uh, zeker de participatiewet is iets wat, uh, wat heel veel gaat over taakoverhevelingen aan de gemeente. Dat geldt ook voor de grote zorgplannen. Um, dus de campagne zal daar zeker op onderdelen over gaan. Het is een aftrap van campagne. En daarna zullen we cao-onderhandelingen in die betreffende sectoren... ook proberen met ondersteunende activiteiten te beïnvloeden... waarbij stakingen niet moeten worden uitgesloten. Ja, maar... Stakingen in welke sectoren denkt u dan aan? U kunt u denken aan de zorg. U kunt zeker denken ook aan de sociale werkvoorziening. Maar ook een aantal uh, sectoren in de, in, de, in de markt op dit moment uh, zijn... Uh, zijn er niet fijnlopende onderhandelingen bij AXO, bij Unilever. Ik bij AXO kom... ligt de boel al plat, dacht ja, ik, hè? 24 ja, uur. En, en, maar er komen er ook nog meer. Ja, niet uit te sluiten is dus estafette-stakingen. Komende week ga ik naar... Uh, bij Unilever uh, een aantal vestigingen ga, gaan we bezoeken. Niet allemaal zelf, maar daar gaan we mm -hmm. ook naartoe. Mm -hmm. En wij gaan denk ik ook een heel duidelijk pleidooi houden... om de enorm grote hervormingen in de AWBZ... want het is allemaal wel leuk, de overheid moet minder uitgeven... maar we breken een deel van ons fatsoenlijke zorgstelsel in dit land... zeker als het gaat om thuiszorg en uh, uh, hulp in de huishouding... persoonlijke verzorging, die breken we gewoon af met dit kabinet. Maar is, is, als ik u zo hoor, dit dan, hè? want u spreekt zelfs over stakingen... in. Uh, in, in, in de zorg, um, dan is dat toch een beetje een oorlogsverklaring... aan het Partij van de Arbeid, uh, VVD-kabinet. Of zie ik dat nou verkeerd? Nee, dat woord heb ik in ieder geval niet gebruikt. Nou, maar staken um, is toch iets wat uh, hier heel weinig gebeurt in dit land. En als je dat doet in een tijdsgevricht... waarin we praten over economische crisis... dan kan dat zo wel uitgelegd worden. Zeker, maar... Uh, Forst eigenlijk... in de aanval. Ja. Eigenlijk is, uh, um, eigenlijk is het zo dat de afgelopen maanden in de metaal bijvoorbeeld is er heel stevig gestaakt. Duizenden en duizenden uh, mensen hebben daar uh, gestaakt. Wat wij eigenlijk zeggen is: voor een deel ligt de oplossing van de FNV in meer koopkracht en echte banen. En dat, dat betekent. betekent dus dat hogere hogere, hogere loonijzen. Uh, dat wordt hebben we ook gezegd. 3%. Uh, dat hebben we ook al eerder gezegd. Komende week gaan we daar met ja. ons ledenparlement over spreken. En wij vinden dus... Kijk, een van de CDA-oplossingen is bijvoorbeeld... de hele ambtelijke sector weer op de nullijn. Uh, nou, dat is een oplossing dat je minder uitgeeft. Maar dat is niet de oplossing dat uh, ook die sector er weer bovenop komt... en dat mensen geld gaan uitgeven. Maar meneer Heert, en... als ik u mag onderbreken... waar moet het van betaald worden? Want er is toch geen geld? Nee, dat is, dat is niet waar. Want een hele hoop bedrijven maken nog steeds uh, winst. Uh, van de week ben ik nog weer wakker geschrokken. Nou, dat is niet helemaal waar, maar ik, ik schrok wel van dat die meest rijke mensen nog weer rijker worden in ons land. Nou, ik roep die mensen op, investeer ook eens een beetje mee op nationaal grondgebied. Hè. Niet alleen maar boten in het buitenland, een beetje barineerend gezegd. Ja. Uh, doe ook mee, moeten daar allemaal aan werken. Maar wij zeggen, de mensen, er is wel veel spaargeld in, ook, uh, ook, uh, in ons land, maar er is geen consumentenvertrouwen. De binnenlandse bestedingen, heel veel economen, dat is het allergrootste probleem: dat die binnenlandse bestedingen niet op orde komen. En heel veel bedrijven maken in het buitenland winst. Onze export groeit. Dat is een van de belangrijke redenen dat het wat beter gaat. Nou, Dat geld willen werknemers ook zien. We hebben lang genoeg uh, beloonmatigingen in ja, ja. dit land gehad. Maar het is zo het, het, heel simpel gevraagd. Wat moeilijk te begrijpen. Dat aan de ene kant bent u heel blij geweest... met het afsluiten met het kabinet en de werkgevers... Uh, van een sociaal akkoord. En aan de andere kant gaat u zal ik het wat voorzichtiger zeggen, fors in de aanval tegen dat kabinet. Hoe leg je dat nou mensen thuis is uit? is eigenlijk heel simpel. Ja. Um, althans, ik doe een poging. Ja, ja, ja. even luisteren en schrijven mee. De, de, rondom de problematiek op de arbeidsmarkt, het ontslagrecht, allerlei zaken... daar moest na jarenlang gezoebad een keer wat aan gebeuren. Dat hebben we nu gedaan. Wij hebben dat in een tijds... Pad gezet. Tot 2016 uh, gaan we de wetgeving daar wel uh, met onze steun op voorbereiden. Doorgeschoten flex moest worden aangepakt. Er zijn veel te veel tijdelijke contracten met heel veel onzekere mensen daarachter. Uh, eigenlijk uh, de uitholling van, uh, van onze normale verstandhouding werkgever, werknemer. Hmm. Daar wilden wij wat aan gaan doen. De hervorming aan de onderkant van de arbeidsmarkt, daar wilden we ook wat aan gaan doen. We vinden het prima, heel goed zelfs, dat mensen met een beperking mee kunnen doen. En dat zijn een paar hoofdthema's waar wij via het sociaal akkoord het kabinetsbeleid... Ja. en dat waanzinnig slechte regeerakkoord op hebben weten te beïnvloeden. Maar... Vanaf minuut 1 heb ik direct gezegd... maar de FNV is geen voorstander van die miljarden bezuinigingsoperatie. Wij vinden dat... Te veel in een te korte tijd van een te grote omvang wat ons land niet kan handelen. Nou, dat is onze zwaarste kritiek. Dus het sociaal akkoord ben ik nog steeds trots op. Uh, het is iets sneller ingegaan. Nou, goed, dat hebben we uh, dankzij allerlei gedoogpartijen. partijen uh, moesten Onder we andere daar een, mevrouw Schouten. Uh, ja, nou ja, daar, daar, nee, maar goed, dat moeten we ook niet mooier maken dan het niet is. Oké, okay, we hebben gezegd, maar in het sociaal akkoord zitten heel veel positieve punten. Maar laat één ding duidelijk zijn. Met de miljardenbezuinigingen van dit kabinet is het is de FNV het totaal oneens. En dat betekent dus bijvoorbeeld in die zorgsector, waar flink het mes in gaat en ook een enorme hervorming plaatsvindt, daar komen acties, begrijp ik. Ja, weet u wat, wat mevrouw Kleinsma deze week ook weer doet met de bijstand? Als ja. je daar al in komt, hè, want wij denken vaak, geen WW kom je in de bijstand, is helemaal niet zo, want in de bijstand kom je niet zomaar, dan heb je allemaal te maken met vermogenstoetsen, partnetoetsen, noem maar op. Ja, je moet en vrijwilligerswerk gaan doen en dan vraag ik aan nu gewoon, qua tempo, uh, wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik dus niet goed. Als het in het teken staat van uh, terugkeren op de arbeidsmarkt... kan het voor een beperkte duur. Want al dat tuinonderhoud doen ook nu heel veel tuinbedrijven. We hebben echt te maken met een absolute verdringing. Kijk, en als we geen 700.000 werklozen hadden... en er is een tekort op de arbeidsmarkt, kan je er nog iets van zeggen. Maar hier wordt eigenlijk gewoon gezegd... Uh, Sodemi er allemaal op. U krijgt eigenlijk onder de druk van uh, dat uw uitkering wordt ingetrokken, moet u vrijwilligerswerk doen. Kunt u zich dat voorstellen dan... dat uh, deze staatssecretaris van Partij van de Arbeid Huizen eigenlijk zo'n plan voorstelt? Dat vind ik, ik, ik, ik snap niet dat deze week dit er nog eens een keer overheen moest om dat alsmaar te benaderen. Het is net wel alsof je in de bijstand zit, alsof je niet wil werken. Ja, mevrouw Schouten, uh, het, het is uh, een, een, een behoorlijke uh, verandering in deze uh, w -w B. WWB, wet op de werk en bijstand. Uh, uh, hoe staat uw partij daarin? Wij staan in principe positief er tegenover dat mensen uh, vrijwilligerswerk doen... op ja, het moment dat ze een uitkering hebben. Maar goed, dan gaat het wel even over bijvoorbeeld moeders met kleine kinderen. Die worden uh, gedwongen om eerst vier weken lang te laten zien... dat ze daadwerkelijk werk hebben gezocht. Hebben ze dat niet gevonden, dan krijgen ze pas bijstand. Betekent dus dat ze vier weken zonder bijstand zitten. Bovendien hebben ze een soort van sollicitatieplicht. Lijkt me dat dat voor uw partij toch moeilijk ligt, of niet? Ik zeg ook niet dat ik heel de wet uh, steun. Dus dit is bijvoorbeeld een aspect? Uh, ik, nou, u uh, kent ons programma goed. Van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Nee, het is inderdaad zo dat er zitten een aantal elementen in de wet waar ik hele grote vraagtekens dus bij heb. Dus dit moet eruit, wat u betreft. Ik ga wel mijn best doen om dit te veranderen. Anders gaat u niet ja. akkoord. Daar gaan we nog een heel debat over voeren. Maar ik vind het wel. Ik vind dat bijvoorbeeld ja. inderdaad vier weken wachten voor een moeder met een klein kind op een uitkering. Nou, dat lijkt me echt vragen om problemen. Uh, en dat zou dus ik dus... moeten uit. En dan het aspect van de verdringing die Ton Heert zojuist noemt. Mensen worden ontslagen uit de groenvoorzieningen, komen dan in de, in de bijstand terug en moeten. Vrijwillig weer zelf die plantsoenen gaan schoffelen. Ja, maar ik vind je moet daar veel meer kijken naar het uitgangspunt. En ik vind, ik ben er ja, maar echt dit voor is de uitwerking van, van het uitgangspunt. Nou, dat uitgangspunt. dat vraag ik me af. Ik heb zelf met een aantal mensen gesproken, juist ook in een uitkeringssituatie. En uh, die wilden heel graag uh, vrijwilligerswerk doen, juist omdat ze zich dienstbaar wilden maken. En dan werd daar gezegd uh, dat kan niet, want dat zijn banen die in principe uh, door normale uh, werkzoekenden gedaan zouden kunnen worden, ja, bijvoorbeeld maar het... op scholen. Ja, maar u gebruikte het woord heel graag. En bij mevrouw Kleinsma heb ik in haar plannen het woord... als iemand dat heel graag wil, mag je dat doen? Nee, zij zegt moet. Ik vind het moet. Dat is wel iets anders. Ik, ik, ja, maar ik vind het uitgangspunt niet verkeerd... dat je vraagt van iemand, het, uh, van, kun je wat doen, uh, ga dan wat doen. Natuurlijk ja. moet je ook kijken of er echt... Sprake is van bijvoorbeeld mensen met psychische beperkingen of iets dergelijks. Ja, maar dat goed, veel maar dat moeilijker zijn is Allemaal andere gevallen. Dat maar het... iemand die vrijwillig zijn voormalig uh, betaalde baan moet gaan uitvoeren, dit is toch raar, of niet? Ja, maar dat lijkt me ook niet de bedoeling van de wet. Nou, dat het is... is wel waar de verdringing waar nou, ik... toch ik... nee, nee, ik... vind ik, Maar dat vind ik ook wel echt een, een, een, een, een laat ik zeggen, bijna een, een karikatuurschetsen van de van hoe dat bedoeld is. Die wet. Nou, dus overdreven. Ik, ik denk dat, dat het gewoon heel overdreven. goed is dat als je aan mensen vraagt van uh, het is ook goed voor jezelf om actief te blijven, om een arbeidsritme te blijven, om te. Zorgen ook dat je kansen op werk. Want daar is het uiteindelijk om te doen natuurlijk. Te zorgen dat je daarna weer echt een uh, volwaardige baan kunt krijgen. Uh, om dan in dat ritme te blijven. En dat vind ik helemaal ja, maar, niet raar maar, om U, te u, u maar maakt heel er nu een karikatuur, wat, ja, karikatuur van. Karikatuur. Um, kijk, Tot in de gemeente Twente-Rand moeten ze, moeten ze tegels leggen. En, en weet ik allemaal wat. Ik was gisteravond bij een ledenbijeenkomst in Tiel. Waar ook uh, zo'n mevrouw was die, die nu dat moet doen. Uh, nou ging dat met haar nog wel goed. Maar ze zei, ik merk wel dat de druk van ambtenaren om uh, iets te accepteren. He, dat heeft toch iets van... Uh, je zal ook iets terugdoen. Maar we ja. hebben daartussen ook nog 700.000 andere werklozen. Dus het gaat ook om tempo en maatvoering hierbij. Ik ben op zichzelf niet geen tegenstander... van enige vorm van, van wederkerigheid. He, dat je iets terugdoet als je, als je iets van de overheid krijgt. Dat begrijp ik op zichzelf wel. Maar het wordt nu als het ware met een soort van zwaard van Damocles. U moet alles accepteren. En laten we eerlijk zijn. Er is ook in het uh, uh, herfstakkoord over begrotingsafspraken... is er weer 180 miljoen op de bijstand... Bezuinigd. En al die getallen erachter... ik was van de week nog een keer in Den Haag... en dan hoor ik een ambtenaar zeggen... ja meneer Itz, maar we moeten wel de bezuinigingsdoelstellingen halen. Ik zeg joh, dan gooien we toch iedereen op straat zonder een uitkering dan. En moet je eens kijken wat er dan weer gebeurt. Dus, dus, dus langzamerhand dreigen wij in onze verzorgingsstaat te verzanden... in een soort rechtsrabiate houding. En dat wil de FNV niet. Maar, nou, dat, heel nou even naar mevrouw Wortman. Ja, want het nou, voor ik, wat hoort, wat principe. Want zo heet ja. die nota van mevrouw Kleinsma ook. Daar bent u wel ja, voor. Ja, als principe eh, om ook eh, ja, bijstandsgerechtigden. En er zijn er ook heel veel die heel graag ook hun bijdrage leveren aan de samenleving. En ik vind dat eh, meneer Heerts eh, wel heel erg de lijn kiest van beschermen van de huidige banen. En ook de lonen van degenen die nu werken. Want op twee punten. Daar centen, zijn de vakbonden voor, toch? Ja, daar zijn de vakbonden voor. Maar of dat nou goed is voor die, voor die werklozen en die bijstandsgerechtigden. Dat is de vraag. Kijk bijvoorbeeld ook die looneis van 3%. Helpt dat uh, in een midden- en kleinbedrijf. wat wij in Nederland hebben, wat de banenmotor is? Kijk, die, die staan in de rode cijfers. Uh, die hebben het heel veel daarvan. Die hebben het hartstikke moeilijk. Moet je die nu opzadelen met een uh, loonsverhoging? Dat kan banen kosten. Het is ook en hetzelfde geldt, dan... wat betreft die bijstandsgerechtigden. Uh. Geef ze ook een kans. Ja, maar om, even, even, ik citeer mij even. Uh, Jaap van Duin vandaag, het Telegraaf-econoom. Uh, die zegt ook ook door die uh, loonmatiging. Dat heeft wel degelijk ook invloed gehad op de consumptie. Namelijk geen of minder... Dus een beetje loon erbij, 3 met inflatie ervan afgetrokken. Zoveel is dat toch niet? Ja, maar dankzij uh, ons loonniveau uh, is onze concurrentiepositie nog steeds op orde. En heel veel van het geld verdienen we in het buitenland, in andere landen. En dan moet je ook goed op je concurrentiepositie letten. Dus maar dat dus... is een punt wat we niet moeten vergeten. Ja, maar er ook. zijn ook veel economen die zeggen... het moet nu echt van de binnenlandse bestedingen komen. Er moet hier geld uitgegeven gaan worden. En daarom is het belangrijk dat die lonen omhoog gaan. Anders doen mensen dat niet. Ja, maar maar ik, ik denk dat daar toch ook de factor van de grote onzekerheid... van iedereen weet, we moeten hervormen, pensioenen, euh, zorg... maar wat gaat er nu werkelijk gebeuren? Die zekerheid die dat nou, kabinet die maar niet biedt... Deel, ja. die is nu dus voor een stukje weer gekomen. Het sociaal akkoord helaas biedt die zekerheid niet... want dat zijn geen politieke besluiten. We zijn nu een klein stukje okay, op even. weg. Wacht even, daar kijkt Ton Heerts heel verbaasd. sociaal. Er is toch een besluit genomen? De partners hebben daar toch afspraken over gemaakt? Dat het ligt klopt. Het politiek vast? Dat klopt, maar uiteindelijk moet dat in wetgeving landen... die niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer een meerderheid vindt. En de problemen die dat oplevert, nou, dat hebben we natuurlijk de laatste maanden wel gezien. Ja, Ton Heerts, u bent ook van plan om zich tegen die wetgeving te gaan verzetten, dus... Nee, niet op het terrein van de wet Werk en zekerheid. Want dat, dat zijn, als het goed is, is dat de vertaling van de, de dingen die we positief hebben afgesproken in het sociaal akkoord. Daarmee is een van onze belangrijkste hervormingen voor de komende jaren uh, is gerealiseerd. Nou, ja. Daar ga ik vanuit dat de Eerste Kamer daar ook goed naar kijkt. Nou, wij zijn natuurlijk blij met het aanpakken van doorgeschoten flex. Dus al die oneigenlijke contracten en tijdelijk en onzekerheid... Uh, en we zijn wat minder gelukkig natuurlijk met, uh, met de inperking van de WW. Van de andere kant hebben we als vakbond daar weer een kans. Want het betekent dat we ook weer zelf... in de regie van de sociale zekerheid derde jaar WW weer terugkomen. Dus dat vind ik ook wel weer positief. Nou, dat gaat volgens mij... Maar dat weet mevrouw Schouten misschien nog beter. De, de, de komende weken gaat dat naar de Tweede Kamer. En dan komt dat verder, uh, is dat verder aan zet. Dus ik, ik, ik, ik verzet me tegen dat, dat, uh, dat er nu wordt gezegd... van ja, op dat onderdeel is er nog blijvende onzekerheid. Er is eigenlijk maar één onzekerheid. Stoppen met al die bezuinigingen... Uh, dan hebben mensen weer vertrouwen, een beetje loon, uh, loonstijging erbij... komt ook het spaargeld weer, uh, gaat aan het rollen, ben ik van overtuigd... Uh, en niet te veel politiek gedoe. Kijk eens wat, uh, wat een simpele oplossing mevrouw Schouten. Waarom moeten die onderhandelingen tussen de coalitie en de gedoogpartners... Uh, zo uh, lang duren? Wat, wat Heert hier zegt, dat, is, uh, dat kun je met een uh, ja, pennestreek afspreken. Hè? Beetje wat meer loon erbij, minder bezuinigen... Nou, die onderhandelingen die, uh, zijn volgens mij afgerond, want die hebben we bij het herfstakkoord gedaan. Nee, maar die nieuwe onderhandelingen nu bijvoorbeeld. Laat maar dat maar... is heel specifiek: gaat dat over de pensioenen, ja, bijvoorbeeld? Nou, ja. En dat is één onderdeel uit het sociale akkoord. Laten we daar maar even dat uh, switch maken. Hoe staat het daarmee? Ja, Wij zijn nog steeds uh, bezig. Waarom duurt het zo lang? Omdat het uh, een, een tamelijk complex onderwerp ja, is. Omdat u het niet eens bent met elkaar? Nee, wij zijn tot nu toe vooral echt nog... Uh, nou, ja, Ton Heerts, die zal dat zelf ook wel herkennen. Die heeft zelf ook al veel pensioenonderhandelingen gedaan. Het is complexe materie. Uh, daar moet je dus ook veel uh, techniek nog uitwerken. Um, ja, dat hebben voor, we op de afgelopen voordat dagen Voordat we in die techniek gedaan. verzanden. Want laten we het toch een beetje begrijpelijk houden. Het kabinet ja. wil dat pensioen versoberen. Het moet 3 miljard euro op gaan leveren. U bent daar nu over in gesprek. Waar liggen wat u betreft de grenzen? Bijvoorbeeld ik ga de het, het via, snijden in nabestaande pensioen. Brengen. Bijvoorbeeld het snijden in nabestaande pensioen. Ja, daar kan ik heel helder over zijn. Dat is voor ons uh, niet bespreekbaar. Onbespreekbaar. Dus ja. dat gaat niet door. Ook voor het CDA een groot ook, probleem. Ja. Goed. Uh, maar Maar dus het CDA is bij geen... deze afgestreven. Het ja, CDA, is CDA is geen... zit ook nog steeds aan tafel hoor. Ja. Dus, oh, zit ook aan uh, en dat is de GroenLinks ja. zit ook nog aan tafel. In deze ronde dus is... doet u ook gewoon mee hè, het ja, CDA althans. Ja, u beschouwt hier de ChristenUnie als een volwaardige coalitiepartner. Maar ja. ik geloof dat uh, Carola Schouten daar wel een paar kanttekeningen bij plaatst hier. En ze beschouwen zelf ook absoluut niet als een coalitiepartner. Nee, maar nou, nee, dus het is wel goed om even dat nabestaande pensioen... wat we dus een paar dagen geleden in de krant lasen, dat dat aan de orde was en dat Dijsselbloem de minister... Van financiën daar wel voor voelde, dat is onbespreekbaar voor de christenen. En daarvoor het is het vast. Het is. Kijk, dat staat in een wat breder verhaal. Wij hebben wat ik net probeer aan te geven. Er liggen heel veel uh, opties, varianten, echt totale technische uitwerkingen. we ze iets begrijpelijks wat daar op tafel ligt. Uh, nou, bijvoorbeeld van hoe, uh, hoe hoog moet dan dat opbouwpercentage zijn? Dat is ja, al. Die dat is al. Ja, en wat, uh, dat is natuurlijk de kernvraag van, ja. die voor ons ook op tafel lag. Ja. Uh, wij vonden dat het, uh, het kabinet... Uh, maakte de ruimte kleiner, waardoor je voor je pensioen kon sparen. Uh, en dat ging wat ons betreft uh, vrij hard. Uh, het was wonderlijk dat er in het sociaal akkoord... juist wel een akkoord over was gesloten. De FNV heeft ja. daar toen mee ingestemd. Ook om juist... Nee, uh, schut heers, nee, maar er komen zo nog geen sprake van. Geen sprake nee. van. Nee, nou ja, okay. dat, was, dat is altijd wel het bijzondere. Want ja. wij, zaten, wij kregen de, aan de ene kant was er een uitwerking van het sociaal akkoord. Vervolgens werden wij bestookt met brieven vanuit onder andere de FNV, uh, uh, dat het toch absoluut een heel slecht plan was. Dus ja, dat werd voor ons ook een beetje... Ja, een maar wij, de we, wij snappen er niet veel van. Het is een punt wat ontzettend belangrijk ja, het is. Belangrijkste... Het kabinet heeft een ongelofelijke zeepart gehaald in de Eerste ja. Kamer. Is naar huis gestuurd. De staatssecretarissen mogen zich er nauwelijks meer mee bemoeien. Het zijn de grote jongens die het moeten leiden de discussie. Het gaat over, Margriet zegt het al, 3 miljard. Hoe gaat dat dan? binnengehaald worden, dat bedrag, want dat moet binnengehaald worden... Nou ja, het kabinet heeft die bezuiniging ingeboekt. Uh, dat hebben wij zelf natuurlijk niet gedaan. Nee, dus dat snap is, dus dat, dat is al wel een punt van discussie. Ja, Daar tuurlijk. heb je het natuurlijk altijd vandaan? Tafel. Welke suggesties doet u? Ja, ik ga je niet de onderhandelingen via de, via de radio nou ja, lopen voeren. U zegt voeren. bijvoorbeeld zijn... al dat nabestaande pensioen daarin snijden... dat is voor u onbestaanbaar. Ja, dan maar moet het dat... dus ergens anders uit. Ja, maar dan heb je dus nog een aantal al verschillende uh, opties. Uh, maar wij zeggen ook Zoals? niet op voorhand... Je kan bijvoorbeeld naar de aftoppingsgrenzen kijken. Aftopingsgrenzen de hoogte. Grens, nou, vanaf, vanaf wanneer je dus... Uh, nog tot wanneer je eigenlijk dat fiscaal voordeel krijgt. En uh, dat je daarna bijvoorbeeld meer zelf kunt gaan sparen. Je kan in de hoogte van die premie gaan zitten. Er zijn allerlei knoppen waar je als het ware. Al die knoppen uh, waar je weer aan gaat draaien? Nou ja, waar je aan zou kunnen zitten. Dat klinkt uh, wat, wat oneerbiedig, want het gaat echt wel om een heel groot onderwerp. Namelijk echt de zekerheid voor de pensioenen van het de gaat mensen. Ja. Het heel veel het is, mensen aan. Dus die mensen bent ons... u verplicht om daar gewoon ook nu vanochtend wat meer helderheid over te geven. Namens die mensen vragen wij dit aan u. Ja. Geef eens gewoon helderheid aan welke knoppen u precies draait. En wat dat voor gevolgen heeft voor mensen nou, thuis. Wij zijn dus nog niet aan het onderhandelen. Dat gaat oh. pas maandag beginnen. Ja, dat is echt waar we hebben tot nu toe vooral dat... heel veel technische uh, oh. informatie uitgevoerd. Maandag gaan we echt bespreken van wat okay. is nu de, de, de grens voor iedereen. Goed, en, in elk geval uh, één grens heeft u wel getrokken. Dat snijden in nabestaande pensioen. Absoluut, dat ja. kan niet. Ton Heerts. Ja. Nou, aan aan sociaal... welke knoppen moet gedraaid worden wat u betreft? Nou In het sociale akkoord uh, moet dan toch even uitgelegd worden. Er werd net gezegd dat daar als het ware een soort pensioenakkoord in zat. Dat is niet waar. In het we van het sociale akkoord kwamen we rond 11 april niet meer uit de pensioenen. Toen hebben we gezegd er is een envelop van een kwart miljard beschikbaar. Um, en wij menen toen uh, in de oprechte veronderstelling te zijn dat het opbouwpercentage in het fiscaal kader dan... Alles bij elkaar geraapt, richting de 2% zou kunnen gaan. Dat bleek later een misvatting. We hebben toen ook gezegd aan het kabinet, we komen nog met een nadere uitwerking vanuit de Stichting van de Arbeid. En daar toen, kwam toen, hebben we, nou, toen hebben we een gedrog verzonnen, daar moeten we ook eerlijk over zijn, dat bleek later. Want toen wilden we met excedentregelingen, met dat had dan buiten het fiscale kader. Daar, oei, zei, iedereen oei, oei, oei. Van, daar zei iedereen van, moeten jullie niet doen. Nee, dat moeten ik. we niet doen. Maar wij zeggen heel duidelijk in het belang van oud maar nog veel meer voor de jongeren van de toekomst... hou dat opbouwpercentage op 2%. Hou een overzichtelijk stelsel en meer is er niet van. Mevrouw Wortman, u bent financieel specialist in het Europees Parlement... maar u zit ook in het CDA. Het CDA speelt ook in de Eerste Kamer een cruciale rol... over die pensioenkwestie, zit ook aan tafel. U hoort er vast ook wel wat van. Het CDA wil daar ook verschuiving in. Heeft u een idee wat voor het CDA, uw partij, een eventuele optie is... om die bezuiniging wel te halen, maar op welke manier. Nou inderdaad, het pensioenstelsel, hoe wij dat uh, invullen... daar gaat Nederland uh, gewoon helemaal zelf over. Dus uh, voor uh, het CDA zit Pieter Omtzigt uh, ja, aan tafel. Ja, ja. Maar er zijn voor ons wel uh, een aantal piketpalen... En uh, het eerste dat is dat uh, we ook naar de toekomst toe... voor onze jongere generatie wel een goede opbouw van het pensioen moeten krijgen. En Kijk, dus? pensioengerechtigde leeftijd gaat omhoog. Dus dat opbouwpercentage kan omlaag. Maar om dat zo drastisch te doen, dat is maar de vraag. Mm. En het heeft er toch veel de schijn van... Uh, uh, dat het voor het kabinet het belangrijkste doel is... om die, uh, die 3 miljard bezuiniging ja. te halen... in plaats van echt een goed houdbaar pensioen voor de toekomst te bouwen. Ja, uh, dat zijn toch, uh, uh, en daar hebben wij toch wel problemen mee. Ja, mevrouw Schouten, het is wel een hele ingewikkelde materie... met een hele dwingende uitkomst. Want zou eventueel u bereid zijn dan maar geen 3 miljard bezuinigen... Ja, voor ons ligt op dit terrein echt alles open. Uh, wij vinden het belangrijk, wat hier ook aan tafel wordt gezegd... dat voor jongeren ook echt uh, er een, er straks nog een goed pensioen mogelijk is. Uh -huh. uh, dat, zijn wij gewoon, dat voel ik me echt toe verplicht om dat goed te regelen. En als we daar dan niet uit gaan komen, ja, uh, dan lukt het niet. Ja. Het is niet zo dat, dat wij van tevoren zeggen, dit moet absoluut... Kosten wat het kost en uh, ongeacht wat er ook gebeurt, zo gaan gebeuren. Als dan... er een goed plan ligt, dan zullen wij daarmee instemmen. Ja. Maar wel in die volgorde. Dat goede plan, daar moeten de pensioenfondsen het natuurlijk ook nog wel mee eens zijn. Want uh, het kabinet wil de pensioenfondsen dwingen om de premies te verlagen... als het pensioensparen ja. wordt versoberd. Is dat inderdaad een realistisch plan, meneer Heertz? Totaal on, uh, onhaalbaar, onrealistisch, ook onaanvaardbaar. Uh, want het is een vorm van loonpolitiek. Maar mag ik dan dat? En, en de, de dat mag niet. Want, want dat moet u heel even verklaren. Nee, je kunt de, de, de, de premies in de pensioenen. is een vrij onderhandelingsspel tussen werkgevers en werknemers. Daar gaat het kabinet helemaal niet nee, over. Zij ze gaan over de fiscale spelregels van het pensioenstelsel. maar niet over de inhoudelijkheid van de premies. Onhaalbaar, onrealistisch. en u zei er nog één. Onaanvaardbaar. Maar, dan, maar. maar ik heb daar toch de afgelopen maanden. want dit, dit traject loopt natuurlijk al maanden. Ja, die indruk uh, hebben wij ook. Hebben uh, Is. Uh, heb ik me daar toch wel verbaasd over de opstelling van de FNV. Want onder jongeren die zien aan de ene kant... Dat, hun, dat de mogelijkheden om een pensioen op te bouwen minder worden... Maar dan zeggen de sociale partners heel leuk... wij gaan gewoon niet zeggen dat die premies omlaag gaan. Met andere woorden, jongeren moeten meer gaan betalen... voor iets wat ze minder krijgen. Dan ben je echt met vuur aan het spelen. Dan haal je de solidariteit uit ons pensioenstelsel. Het zou voor mij echt van, van lef getuigen als de, als de sociale partners zeggen... wij zullen er alles aan doen om te zorgen inderdaad dat die premies ook niet te hoog worden. Omdat we beseffen dat we daarmee anders de solidariteit van ons stelsel op het spel zetten. Ja, maar over dat laatste, uh, dat is heel wat anders, hè? Ze moeten niet te laag zijn, maar ze moeten he al helemaal niet te hoog zijn. Wij zijn natuurlijk niet, niet bezig om via die pensioenpremies... de, de, de pensioenpotten onnodig op te, om, om, om die eigenlijk oneigenlijk omhoog te krijgen. Maar die pensioenfondsen hebben ook nog uit andere hoofden een bepaalde problematiek omdat hun dekkingsgraad niet, niet vaak op orde is. Daar, daar, daar, he, sommige fondsen moeten robuust worden gemaakt. En dat is de reden dat die premies mogelijk daar nog wel voor nodig zijn. U heeft al lang een brief van de Stichting van de Arbeid. Mm -hmm. En u is dan eh, niet, niet als ChristenUnie alleen, maar het kabinet heeft die brief dat wij die premies echt niet onnodig eh, hoog zullen laten. Maar dat een deel van die premie ook mogelijk, mogelijk nodig is om het herstel in die fondsen op orde te brengen. Mm -hmm. Zodat en de huidige generatie en de toekomstige generatie uh, naar een, een, een, een goed pensioen kunnen, kunnen opbouwen. En dat is ook nodig, want mensen moeten steeds meer zelf gaan betalen, zeker over 20, 30 jaar. Dus ze moeten ook een fatsoenlijk uh, pensioen hebben. Ja. Het echte probleem is, het kabinet heeft hier gewoon niet goed over nagedacht ja. en te veel bezuinigingen ingeboekt. Ja. Dat is duidelijk. Corin Ja, ik wil hier toch een optimistische noot aan ja. toevoegen. Want kijk, uh, wij hebben als Nederland de grootste pensioenspaarpot van Europa. Er zijn heel veel landen die hebben zo'n spaarpot helemaal niet. Dan moeten de werknemers van nu de pensioenen van de uh, gepensioneerden betalen. Uh, daar is de druk dus uh, van het pensioenstelsel ja. veel groter. Dus we hebben eigenlijk goud in handen, zeg maar. Alleen, uh, we moeten nu er wel uitkomen hoe we dat ook voor de toekomst inzetten. Maar we zitten en ook in een luxe, luxe positie, positie, zegt we zitten, we zitten relatief uh, in een luxe positie. En het lijkt soms wel eens uh, alsof uh, ja, onze pensioen er helemaal mm. aan gaat. En uh, ja, zo, nee, maar zo maar is, is ook... het gelukkig ook nee. niet. Nee, dat is duizend... toch goed om dat ook uh, nee. nog eens even ja, te benadrukken. Ben heeft er zit duizend miljard in. Wij hebben ook andere voorstellen gedaan, technisch gesproken, met een voorheffing. Dat kan allemaal, allemaal niet van de mensen van financiën. Dus ik heb het idee dat uh, als nou de ChristenUnie en het CDA uh, het doet me goed... dat allemaal te horen richting die 2% robuust pensioen... ook voor jongeren voor de toekomst. Dan denk ik, uh, mevrouw Schouten, dat uh, moet u gewoon binnen kunnen halen. Nou. De nou, die onderhandelingen die beginnen in elk geval maandag. Uh, dat weten we dan wel. Mevrouw Wortman me, me, me, me, me wilde eigenlijk u nog iets vragen over de bankenunie, want het is een hele grote beslissing in de Europese Unie, of vooral binnen de eurogroeplanden, uh, die veel gevolgen heeft. Maar we hebben nog maar heel weinig tijd. Kunt u aan gewone mensen uitleggen met een bankrekening wat dat voor mensen thuis gaat betekenen? Uh, uh, Jazeker, want uh, onze banken kunnen heel moeilijk aan spaargeld komen. Uh, doordat ons uh, spaarpot bij de pensioenfondsen zit. En uh, in het verleden konden onze banken ook rustig in Duitsland... in Frankrijk en andere landen spaargeld ophalen. Ja, door de crisis kan dat nu niet meer. En als we nu dat Europese, met dat Europese toezicht... dat vertrouwen weer terugkrijgen in die bankensector... dan is dat ook voor de financiering van ons midden- en kleinbedrijf... kan dat een positieve impact hebben. En dat is ook de reden waarom en het kabinet... maar ook Klaas Knot en Jan Zijbrand, de van leiding de van de Centrale Bank... Uh, hier uh, actief uh, voor ja. werven en aan meewerken. En die bankenunie is deze week weer ietsje dichterbij gekomen, hè? Nou, ietsje zou ik willen zeggen. Uh, het parlement zit vol aan tafel omdat wij medewetgever zijn. Uh, het moet wel echt een, een bankenunie worden waar ook er echt... Knopen door kunnen gehakt kunnen worden. Ook als een bank in de problemen zit op het Europese niveau. En daar trekt Duitsland toch wel fors aan de handrem. Daar, Nederland is het daar niet mee eens. En daar gaat het parlement een stokje voor steken. Ja, en dat heeft ermee te maken dat als een bank in Spanje bijvoorbeeld uh, omvalt dan zijn we daar allemaal samen verantwoordelijk voor. Toch? Nee, waar het om gaat is... als de Europese Centrale Bank als toezichthouder constateert... dat een Franse bank niet deugt... dan moeten ze niet met de pet rondgaan... Nee, van wilt oh ja, u dit, dit ze alsjeblieft oplossen. Op. Nee, dan, moet je, dan moet er een Europese autoriteit zijn... die kan zeggen uh, uh, uh, aanpakken. Ja. Daarbij... Uh, uh, hoort, en daar gaat ook de discussie over... Een, een fonds gevuld door de banken zelf... om uiteindelijk problemen uh, een probleembank ook echt ja. om te vormen. De niet Europ opnieuw kapitaliseren, nee. dat moeten we, daar moeten we niet aan niet beginnen. Niet aan onze centen. Maar wel de problemen oplossen. Ja, ja. De met geld van de centrale bank gaat daar nou de controle op uitvoeren uh, Ja, dat met is een autoriteit in ernaast, ja. inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat is een hele grote stap. Uh, denkt u dat het in december gaat lukken? Uh, ik hoop dat we dit voor de Europese verkiezingen rond hebben, dat parlement en ja. ministers het eens worden. Ja, precies, want uh, als het een onderwerp bij de Europese verkiezingen wordt... dan wordt dat een hele lastige kwestie met allemaal nee, verschillende het is, standpunten. Het is gewoon acuut, ook voor de financiering van ons midden- en kleinbedrijf... voor de positie van onze banken, dat we dat rondkrijgen. Oké, okay. nou, we zijn er doorheen. Corine Wortman, Carole Schout en Ton Heerts, dank. Dank voor uw komst, de redactie. Van deze uitzending was in handen van Roelien Axel, Lisbeth Witteman en Jasper Stoorvogel. Na het nieuws hoort u eerst het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. En daarna NOS langs de lijn. Want er is een oefeninterland. Nederland, Japan. Altijd listig. Wij zijn er volgende week weer. Van 11 tot 12. Graag. Tot dan. Dag. Samen thuis. Samen dros. WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Zometeen op kwart over 1. Dan moet hij erheen gaan en dan gaat hij er niet in. Nederland, Japan. Radslaas nog met 3-2! Interlandvoetbal in NOS langs de lijn. Zometeen op kwart over 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak.